Jeroen van Kam met het NOS journaal Bij een busongeluk in een tunnel bij het Franse Liel zijn 24 jongeren gewond geraakt, van wie er vier slecht aan toe zijn. De Spaanse studenten waren van Bilbao onderweg naar Amsterdam. Het ongeluk gebeurde vanmorgen vroeg. Er zaten 59 mensen in de bus. Op foto's van het ongeluk is te zien dat het dak van de bus is afgerukt, doordat de touringcar te hoog was voor de tunnel waar die met hoge snelheid inreed. De zwaargewonden zijn opgenomen in een ziekenhuis in Liel. De Oostenrijkse politie heeft in de buurt van Wenen een bestelbusje aangehouden met 42 vluchtelingen uit Afghanistan en Syrië erin. Ze zaten bij temperaturen van rond de 30 graden opeengepakt in een laadruimte van zo'n 6,5 vierkante meter. Het busje was al acht uur onderweg, zonder tussenstops. De mannen, vrouwen en kinderen hadden geen eten of drinken bij zich. De vluchtelingen, van wie de jongste zes was, moesten hun behoefte op de vloer doen. Toen de deur van het busje openging bleken meerdere mensen last te hebben van uitdrogingsverschijnselen. De Romeinse chauffeur is gearresteerd. De politie heeft op de Place de la Concorde in Parijs een auto beschoten die door de dranghekken van het parcours voor de Tour de France was gereden. De wielrenners finishen vanmiddag in de Franse hoofdstad. Agenten waren vanmorgen bezig met het neerzetten van de laatste hekken toen een auto met twee inzittenden een taxi aanreed. De auto reed daarna door, dwars over het parcours, waarop de politie het vuur opende. De mannen wisten te ontkopen, onbekend is of ze gewond zijn geraakt. Volgens de Parijse politie gaat het om een incident dat niets met de Tour te maken heeft. Het Syrische leger kampt met een gebrek aan mankracht, zei president Assad in een toespraak in Damascus. Volgens de Syrische president is het leger nog wel in staat het land te verdedigen. Door de verre strijd in Syrië wordt desertie een steeds groter probleem. Assad gaf toe dat het leger terrein heeft prijsgegeven om andere gebieden van groter strategisch belang te kunnen blijven verdedigen. Het weer in de loop van de dag neemt de bewolking toe. In het noorden valt vanmiddag een enkele bui en het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahalka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Yeah okay. Sjaak. Stand in de Grand Prix van uh, Hongarije is als volgt: uh, 1 Sebastian Vettel, 2 Kimi Rijkoon heeft wel het probleem met zijn motor. Nico Rosberg op 3 en Louis Hamilton op 4 en Ricciardo op 5. En uh, onze max staat op uh, plek 9. En er is op dit ogenblik een safety car situatie. Dan weet je dat ook weer. Zondag op zondag staat bol van muziek, lokale informatie en sport. En nu is hier sync Tearing of my heart. en je een oudje van NSYNC. Tearing up my heart. ZFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Nou, er ligt op dit ogenblik rommel van de auto van Hulkenberg op het, uh, ja, het circuit van uh, Hungaroring. De auto's gaan op het rechtstuk allemaal door de pitstraat. En bij Hulkenburg die brak uh, de voorvleugel af en daarna vloog hij in de bandenstapel. Maar gelukkig is Hulkenberg oké. Okay. En uh, door die safety car situatie krijgen we waarschijnlijk gewoon weer een nieuwe race. Waarbij uh, de stand op dit ogenblik is uh, 1 Vettel, 2 Raikkonen, 3 Rosberg, 4 Hamilton, 5 Ricciardo. En ons eigen Max Verstappen die staat op plek 7. Dan uh, ander uh, autosportnieuws: nieuws. De planners van de Formule 1 teams piekeren zich over het invullen van de testkalender voor 2016... Ondanks de overvolle kalender willen de teams vasthouden aan twee zogeheten in season 6 tests tijdens het raceseizoen. In de regels van de FIA staat dat er tijdens het seizoen twee tests van elk twee op één volgende dagen mogen worden gehouden op een circuit in Europa waar 36 uur daarvoor een race heeft plaatsgevonden. Kijken naar de kalender voor 2016. Er wordt de eerste in-season test waarschijnlijk gehouden in Barcelona. ter afloop van de Grand Prix van Spanje. De teams zouden daarnaast graag willen testen in Oostenrijk. Maar na die Grand Prix staat de nieuwe race in Azerbeidzjan op het programma. Logistiek lijkt die optie af te vallen. Blijven over Monza, Spa, franco en Hongarije. De eerste twee lijken qua layout niet echt ideaal. Terwijl na Hongarije de zomerstop zou moeten beginnen. Overigens wordt er voorafgaand aan het seizoen twee vierdaagse... Testsessies gehouden in Barcelona. Pirelli heeft vlak voor de Grand Prix van Hongarije geweigerd banden te leveren aan Lotus. De bandenfabrikant kreeg nog geld van de Engelse Renstal. Door niet te leveren hoopte Pirelli een betaling af te dwingen. En blijkbaar is die tactiek succesvol geweest. Uiteindelijk werd het rubber 50 minuten voor aanvang van de eerste vrije training de garage van Lotus binnengerold. Preli chef Paul Hembry, die liet ons fijntjes weten... Lotus kan meedoen aan de eerste sessie, alles is in orde. Ondanks dat Kimi Raikkonen op naar een exit uit de Formule 1... wil Ferrari-teamgenoot Sebastian Vettel zijn collega niet afschrijven. De viervoudig wereldkampioen herinnert zich de dagen dat hij als jochie voor de televisie zat... ...en een jonge Raikkonen-indruk maakte bij Sauber en McLaren. Vettel zegt, het is nog steeds een dezelfde gozer. Ik twijfel niet aan dat Kimi nog steeds één van de meest getalenteerde rijders in de pelk is. Over of uh, Raikkonen ook volgend jaar nog bij Ferrari moet rijden, is Vettel minder uitgesproken. Ik ken niet alle ins en outs en kan dus echt geen commentaar geven op de situatie. Maar wie er volgend jaar ook in de tweede Ferrari zit... ...het moet een teamspeler zijn die bereid is om het team weer aan de top te krijgen. Uiteindelijk draait het om Ferrari... Vorige week meldde de Italiaanse Chiara della Sport... dat Valtteri Bottas vanaf volgend toen het stoeltje van Raikona overneemt. Daarnaast telt BBC Sport dat Jensen Button bovenaan het lijstje van Williams staat... als opvolger voor Valtteri Bottas. De laatste werd dus al enige tijd aan Ferrari gelinkt. De Chiara della Sport wist vorige week dus te melden dat er al een contract was getekend. Mocht Button inderdaad terugkeren naar Williams... dan is de cirkel rond de 35-jarige Brit debuteerde 15 jaar geleden in de Formule 1 bij het team uit Grove. Button reed in zijn eerste seizoen 12 punten bij elkaar... goed voor een achtste plek in de wereldkampioenschap. Zijn beste race in de Williams uh, reed de Brit op Huckenheim. Daarin werd hij vierde. De wereldkampioen van 2009 heeft aangegeven zich pas na de zomerstop... over zijn toekomst te willen buigen. Nog het laatste nieuwtje over de Hongaroring... want die ondergaat de komende drie jaar een grondige verbouwing... Het circuit krijgt onder andere nieuwe pitgebouwen, nieuw asfalt en nieuwe tribunes. Hard nodig, want sinds de eerste Grand Prix van Hongarije in 1986... dat was trouwens als opvolger van de Grand Prix van Nederland... is er weinig tot niets aan het circuit veranderd. Achterstallig onderhoud leidde onder andere tot het afkeuren van een van de tribunes op het rechte stuk. Bernie Ecclestone zal tevreden zijn met de aankondiging. De Hungaro ring heeft een contract tot 2021 en over een verlenging van... Uh, het contract tot 2026 wordt al enige tijd onderhandeld. Goed, het is over het uh, Formule 1 nieuws. Nog steeds safety guard, de situatie op de Hungaroring. Wij gaan verder met Rihanna. Shine like a diamond. Shine like a diamond. shine definition of legit and Legitimate is confusing. Now, the redhead wanna sing to make things clearer. Cause in about a year or two, what you do is take a look up in the mirror. And what you see is the image of hate that you shed upon the others, the sisters, and your brothers. Now, in my opinion, you need someone to teach. The whole world is acting like a giant Howard Beach. I asked my man Victor what he used to do, but Vonnie said he learned to shoot a gun before the age of 21. Crime and abortion, all kinds of mind distortion. This is very important, but just a little caution. Of what you can do, that's a clue, and it's true. Yo, don't wanna brand a sweater and make your life better and do the right thing. You got to do, right do, the right thing. Yeah. Yeah. Yeah. do the right thing. Do the right thing. Yeah. Do, right do the right thing. You got to do the right thing. Do the right thing. Brothers are stealing and dealing and big wheeling, And to a younger mind, that stuff is appealing. So, what do they do? They gather up a Go out and steal a robber instead of getting a job Now, your mother tried to bring you up better than that The same way she loved you, you loved the right back But now you think you're grown and you argue a lot Over money I got from dealing stuff on the block Now, you're not the only one in the world that has problems Keep your head straight and you can surely solve them Be a fly guy and reach sky high And like the Jeffersons, you get a piece of the pie I hope you take heed to the message I brought In other words, the lesson I taught The red I kick a lyric but I won't sing And the FBI crew wants you and you and you to do the right thing You got to do the right thing. Do the right thing. Do the right thing. Do the right thing. You got to do the right thing. Do the right thing. Around right about now, spotlight homework in the house. Hold me count it off as we go low, something like this. One, two, three. And in London. Gotta do the right thing. France, You to do the right thing. Scotland. You to do the right thing. In Holland, in Holland Australia, you gotta do the right thing. thing. All of Africa, you gotta do the right thing. Everybody, everybody in the world, you, you gotta got do the right thing. thing. Yep, yep. Uh, do the right thing. Red Hat, Ping Do The Right Thing. En daarvoor Rihanna met uh, Diamond. We kijken nog even naar de ring. 51 ronden gereden van de 69. Zet op 1, Rosberg 2, Ricciardo 3, Raikkonen 4, Kviat op 5. En ons eigen Max Verstappen op nummer 6. Omdat Hamilton even een pitstop moet maken vanwege de, het vervangen van de vleugel. Dit is CFM Zandvoort. De elkaar over de voor Zandvoort en Bentveld. Met nu die prachtplaat van Gino Vanelli.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 Sounds, but oh, with me and you in a five-bed truck. In a Van ZFM. ZFM's antwoord: 106.9 FM. We'll turn the lights back on now. We're watching, watching. As the credits all roll down. And crying, crying. You know we're playing to a full house. House. No heroes, villains want to blame. While the we'll heroes build the stage and the thrill. The thrill.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 finale Wild Horses, erachter de nieuwe zinger van Keiko, die heet Stole the Show, over nieuwe single gesproken. Na Brother B is dit een nieuwe single voor niemand minder dan Clean Bandit. Hij heet Stronger, Staten in your Breakdown, die hoor je elke vrijdag met Marit Mulder. Me People tell me not to lose my self-control. People tell me to be flawless. People tell me not to let myself evolve. Let myself I you leave. He shall find. I've been with you through all time. And the first thing I will quit you with my love. World uh, met Right Your Love en daarvoor Clean Bennet met Stronger. Voor Zandvoort en de regio. Even wat lokaal nieuws. Tot 2 augustus staan vijf kiosken op de boulevard... tussen de Bouwers Palace en de Badhuisplein. In deze pop poppenwinkeltjes verkopen Zandvoorts ondernemers... hun toeristische producten. Het is een proef om te kijken of het een toeristische meerwaarde heeft. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat de meeste reacties... van bezoekers, bewoners en ondernemers positief zijn... Een geslaagd idee, dit hoort op de boulevard, dit is een van de leukste try-outs van de laatste jaren... en het zand helmgras maakt het helemaal af, zijn reacties die zoal te horen zijn. Ook de uitleen van boeken bij de VVV-kiosk Lezen aan Zee blijkt een regelrechte hit te zijn. Suggesties voor de toekomst zijn er natuurlijk ook. Kinderspelletjes, kunstenaars aan het werk, een koffiecorner en een kiosk met smoothies... of verse producten worden genoemd. Ook zijn er een aantal verbeterpunten te noemen. Bij slecht weer zitten de ondernemers met praktische problemen. Die kiosken zijn te klein, alle koopwaarden moeten buiten worden uitgestald... en het regent soms nat of waait weg bij harde wind. Door onstuimige dagen in de afgelopen weken zijn de kiosken daarom soms ook niet open geweest. Om die reden wordt er nu gekeken of de proef met een aantal weken kan worden verlengd. Op verzoek van ondernemers in het centrum was de regelgeving voor straatmuzikanten vorig jaar al aangescherpt... Nu is ook het gebied waar ze niet mogen komen verder uitgebreid. Burgemeester uh, Nick Meijer heeft een groter gebied aangewezen... waarin het verboden is voor straatmuzikanten om muziek te maken. Wordt nu begrensd door Hogeweg, Terorbekkestraat, Badhuisplein... de Van Schuitengat, Burgemeester Engelbeerstraat... Zeestraat, Halstraat en Grote Krocht. Dit is een behoorlijke uitbreiding van het gebied. Voor velen is het een wens die uitkomt. De regel is dat straatmuzikanten maximaal half uur op een plek mogen staan... en dan minstens 200 meter verderop gaan... om eventuele overlast tot een minimum te beperken. Op het verbod wordt een uitzondering gemaakt voor straatartiesten... die spelen in opdracht of op verzoek van ondernemers- en bewonersverenigingen. Eh, dan hebben wij nog een ander uh, nieuwetje, uh, want met het oog op het EK Zandsculpturenfestival... verwelkomt een reizigers al een enige tijd uh, de entree van de badplaats. En ook blinkt er bij er, uh, de plaatske VVV een sculptuur in de vorm van een oor van Vincent van Gogh. En daarmee wordt een voorproefje gegeven op het Zandsculpturenfestival 2015... dat in kader van het 125e sterftejaar van de schilder staat. In aanloop naar het festival verrijzen in diverse etalages sculpturen. Zij maken onderdeel uit van het Europees kampioenschap en de daarbij behorende zandsculpturenroute. De werken worden vervaardigd onder toezicht van de Zand Academie, uh, World Sand Sculpting Academy WSSA, de toonaangevende organisatie die wereldwijd actief is. Elke kunstenaar maakt naar eigen inzicht strand, zandbeelden, niet maar zandbeelden voor het centrale thema, geïnspireerd door Van Gogh en tijdgenoten. De werken worden vanaf 17 tot met 21 augustus tussen 9 en 5 op verschillende plekken in Zandvoort vervaardigd een knapstaaltje vakmanschap dat het publiek met eigen ogen mag aanschouwen. En op 21 augustus maakt de jury de winnaar bekend. De sculpturen zijn daarna nog zeker te bezichtigen tot en met oktober 2015. We hebben nog twee ZFM nieuwtjes... want in de nacht van 30 op 31 juli gaat Willem Bruist weer de hele nacht door... van 12 tot 7 en daaruit hij de allergrootste zomerhits. En ZFM gaat op 16 augustus de hele dag... Vanaf de haven van Zandvoort uitzenden. Dat is vanaf 10 uur morgens tot 9 uur s avonds. Met CFM Jazz, CFM Lundst. Dit programma Zandvoort op Zondag. En Ben Zonneveld en ik maken gewoon tussen 5 en 9 het programma af. Op zondag 16 augustus. Dus schrijf dat gewoon in je agenda. Goed, tot zover. CFM Nieuws, lokaal nieuws, regionaal nieuws. En al het nieuws wat we nog weer hebben zometeen de finish van de Grand Prix van Hongarije. Mijn eerst op CFM, Ronan Keating, live is er rollercoaster. FM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Oh, love on my mind, van de Freemasons. Nou, het nummer ken je waarschijnlijk van This Time Baby van Jackie Moore. En uh, ook natuurlijk uh, in het uh, nummer van Tina Turner, When the Heartache is Over. Um, daarvoor trouwens Ronald getting Life is a Rollercoaster. Nou, de sensationele um, ja, race uh, in Hongarije is over... En onze verstappen is gewoon vierde geworden. Onvoorstelbaar. Eén, Sebastian Vettel. En hij draagt zijn eh, zegen op aan Jules Bianchi. Tweede, Daniel Fiat. En drie, Daniel Ricciardo. Vier dus maxverstappen. Vijf, Fernando Alonso. Zes, Lewis Hamilton. Zevende, Roman Grosjean. achtste, Nico Rosberg. 9e. Jensen Button. En de laatste man die in de punten reed was Marcus Eriksson. Dus een hele... Bijzondere en spannende race was het vandaag in de Hungaroring bij Budapest. Goed, dat was hem weer. De um, Formule 1 van Cramply, de derde Kramply van Hongarije. En de tweede uur van zondag op zondag zit er ook bijna op. Nog vier minuten te gaan en dat doen we nu met Narada Michael Wallen. Gimme, gimme, gimme.